Een dorp met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Tienduizenden mensen in Mississippi zitten zonder stroom. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn het terrein van Eindhoven Airport opgekomen... waar vliegtuigen op stijgen en landen. De demonstranten knipten een gat in het hek en klommen er doorheen. Er worden honderden actievoerders verwacht. Vooralsnog zitten de demonstranten niet in de buurt van de landingsbaan... maar blijven ze dicht bij het hek.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 Het is druk bij Amsterdam vanwege de afgesloten A9. Die is het hele weekend dicht tussen Knobbert Holendrecht en Knobbert Baddenverdorp. Dus op de andere wegen is het een stuk drukker. De A10 Noord richting de A10 Oost tussen Lansmeer en Zeeburg. 25 minuten vertraging. En bijna aansluitend tussen Watergaasmeer en Knobbert de Nieuwe Meer. Verder in de richting van de A10 West. 10 minuten extra. De A10 Noord richting de A10 West tussen Lansmeer en de Koentunnel. 10 minuten extra. Dat komt dan weer door een kapotte auto. En tot zover de verkeersinformatie.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 Inderdaad. Ze zag hem na jaren van steiden, terug op het grote station en weer.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 de die staat in het Nederlands Stalige die traditie, maar naast uh, Bandy en Willie Derby erbij waren ook verschillende soorten Amerikaanse amortizementmuziek van invloed op deze stijl van hem. In 1939 was zij de eerste Nederlander en mogelijk de eerste Europese artiest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 Joeghaidi, Joeghaida en de Alpentoppen gloeien. Joeghaidi, Joeghaida zie je in de Alpen dalen. Joeghaidi, Joeghaida onze zijn regels samen balen. Joeghaidi, Joeghaida. Joeghaidi, Joeghaidi, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit. Joeghaidi, Als de Alpen rozen bloeien. Je gaid en de late vlinders stoeien. Je gaid dank ons dan komt amor heel vermeten. Je gaid in het hart van Hans en Gretel. Je gaid En de rozen bloeien, Joeghai die, Joeghai daar, gaan de harten sneller bloeien. Joeghai die, Joeghai daar, en zo zijn dan na een jaartje. Joeghai die, Joeghai daar, had gretel al een paardje. Joeghai die, Haida. Jure lady, Jure lady, als de roos weer bloeit, als de roos weer bloeit, jodeling,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 ja, dat was Willem Parel, beter bekend als Wim Sonneveld natuurlijk met de Poen, Poen, Poen. Een van mijn favoriete nummers wat, uh, wat uh, Wim Sonneveld heeft uh, gemaakt en geschreven. En daarvoor horen u Jantje, Hendricks en Ria met Als de Alpenroos bloeien. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie aandacht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 Onder meer met begeleiding van de beste bekende dansorchester Ramblers. En vanwege zijn krachtige stemgeluid en zijn duidelijke dictie... was hij een geschikte zanger voor primitieve media als de grammofoonplaat en de radio. En ik heb u nu voor uw opname 1936. Augustus laat met Breng Eens een Zonnetje. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzetje, je, maak ervan wat je kan. En je wil zoeken, maak aan het zijden draak, en je succes wil een luister dan naar een raad, breng eens een zonnetje.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 Twee keer wanneer de deur zacht rotend gaat. Ze maak je van onder een kastelein, Een kastelein pargels. Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein, Eerst betalen, eerst betalen zij de kastelein. Zij je pakken, ik, zij jij pakken, zij de toverhex. Zij je pakken, zij jij pakken, zij de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de bavelvrouw. In de kark, in de karks, zie de dominiek. In de kark in de kark, zie de dominiek. Een domidobiniek, een domidobiniek. Zijn de baronnes, zijn de baronnes, burgos. In de schieten, in de schieten, zijn de baronnes. In de schieten, in de schieten, zijn de baronnes. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zijn de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de bavelfrou. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de baroness. In karak, in de karak, van de Zonneveld. in de karak, in de karak, in de karak, in de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 En in 1948 richtte hij een boerenkapel de Bietenbouwers op. En dat deed hij allemaal voor de k Ook waar zijn de samensteller van de eerste hitparade in Nederland... namelijk de k Hitparade. En het orkest zonder naam hoort u nu met een vrolijke plaat... Wipneus en Kersenmond.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 De, de kwamen op een dag in mei Een paar leuke kleuters bij Ze hebben alle twee een wipneus en een kersemond. Kersenmond, kersenmond, een kersenmond Ze hebben een wipnus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond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 Hey, didn't you?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 So no feel fine your home. Kom, lieve kleine meid. En daarvoor alweer een stukje van uh, de artiest...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 nog een fijne zondag, en ik zeg, tot ziens! De diender Simon Meeren steeds een ronde door het bos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 Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen Pensioen Bij jou zitten we jou daar Zing je van heel lauw, lauw, lauw, Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5